Mariette Krol met het NOS-journaal. Bij een demonstratie in Den Haag zijn de afgelopen avond 13 mensen opgepakt... voor onder meer belediging en het gooien van stenen en vuurwerk naar agenten. Enkele honderden mensen hielden tijdens de corona-persconferentie... van het demissionaire kabinet een lawaai-protest. De demonstranten hadden zich verzameld bij het pand van het ministerie van Justitie en Veiligheid... aan de Turfmarkt, waar de persconferentie werd gegeven... Eerder op de dag was al besloten dat pand extra te beveiligen. De politie sloeg de betoging uiteen, onder meer met de wapenstok. Bij de vorige coronapersconferentie werd het gebouw van het ministerie tijdelijk afgesloten vanwege een demonstratie. De vakbonden en werkgevers zijn niet enthousiast over het voornemen van het kabinet om de wet te wijzigen, waardoor werknemers kunnen worden verplicht een coronapas te tonen als hun werkgever daarom vraagt. De FNV vindt het een schending van grondrechten. En VNO-NCW en MKB Nederland vinden dat een plicht te ver gaat. Juist omdat werkgevers in veel sectoren nu moeilijk aan personeel kunnen komen. Het kabinet vindt het pas nodig in onder meer de horeca en de zorg. Maar de wetswijziging zal worden uitgevoerd in overleg met werkgevers en werknemers, benadrukt het kabinet. En nog geen vier weken na de verkiezingen in Tsjechië is er een akkoord over een nieuwe regering... Een blok met vijf centrumpartijen won vorige maand de verkiezingen nipt... van de populistische partij van premier en zakenman Babies. Dat blok gaat nu samenwerken met een centrum alliantie... met onder meer de Piratenpartij. Er is een coalitieakkoord op speerpunten, zegt Peter Fiala... de leider van de centrumrechtse burgerlijk-democratische partij... die waarschijnlijk de nieuwe premier wordt. Wat precies de plannen zijn is nog niet duidelijk... en ook alle bewindspersonen moeten nog worden benoemd. Het weer opklaringen van 8 1 tot 4 graden. In de loop van de nacht kan er dichte mist ontstaan. Overdag mogelijk wat zon, een enkele bui en 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.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 And make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 Yeah. I'm the head the.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 go like home. But I can't escape. Still in my head, I'm running from. I'm running from the emptiness. bleven